Zon, zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu het laatste uur.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 Moet ik even een zeggen? <laughs> ja, het trok misschien ja, erg. Het uh, trok erg. we wilden wat kleiner wonen. De kinderen woonden ook niet in Maasen waar wij woonden toen. Mm -hmm. En uh, we, we, we zouden eigenlijk gaan wonen in, in uh, ja, hoe heet het dorpje dan nou? Vlak bij Amsterdam. Uh. Erg, Dat is wel een school niet weet. Nou, het dorp is in twee verdeeld. De ene helft is de gemeente, zoals het dorp heet. En de andere helft zit bij Amsterdam. Maar het was dicht bij het werk van Henk. En dan zouden wij een huis uh, kopen en laten, laten bouwen. Maar uh, wij raakten ons huis niet kwijt. Want Maasenbroek kwam erbij en die huizen ja. in Maarsebroek, die, uh, die kregen ze allemaal... Uh, een premie bij, dus uh, ze waren niet zo uh, happig op huizen in het dorp te Nee, dus het was hadden, ja, oh. een heel mooi huis. hadden, een mooi ruim huis, ja, ja. een tuin. En, ja, maar het, het uh, ging niet zo vlot. En toen ineens wel, en toen stond hier de zand voor het aardig huis te koop, wat ons wel wat leek. En daar zijn we toen samen naartoe getrokken. Ja. Dus toen heb je nog heel wat jaren met je man samen achten, daar in het achten huisje gewoond. 18 ja. jaar nog. ja. ja.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 En uh, ja, wat, wat is voor jou uh, het, het belangrijkste om uh, in Zandvoort te wonen? Wat vind je nu heel prettig hier? Nou, ik ben natuurlijk een mens van de kust, dus niet zulke ik al een dag op het strand liggen, helemaal niet. Maar ik vind, er is hier altijd wat wind. Ja. Ik vind de bossen prachtig, maar mm -hmm. ik, ik zou er niet in kunnen wonen. Ja. Uh, het, het geeft me ik in de duinen, ben een beetje het eilandgevoel. Ja, ja, want dus je zoek. komt van Ameland, een ja. eiland. Ja, en dat ben zit ik je toch in 48 je 40 vandaag gegaan. Ah, en ik ja. kom ik ieder jaar nog. Ja. Oh, je gaat daar nog altijd op vakantie. Ja, ik ga er ieder je hebt jaar. daar ook nog familie of Ja, ik iets? heb er wel wat familie, maar ik ga een vriendin. Oh ja. Ja. ja. En hier heb je ook lekker de zee en het water. En wat, wat, uh, wat bindt jou nog meer hier? Want je kinderen wonen hier eigenlijk dus niet. Heb je hier wel bepaalde ideeën van.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 ik mis een logeerkamertje met het lossen van op hoor. Ja. Ja, ja, want je hebt graag logees misschien uh, nou, van ja, vrienden en familie die nou, van buiten ja, komen. mijn dochter komt de volgende week een paar dagen logeren. Ja, gezellig. Zo, ja. Ja. Dat is wel leuk. En uh, heb je ook een sociaal leven? Heb je een bepaalde groep waar je je misschien in bevindt? Bijvoorbeeld de AMBO groep? Of een, nou, ik ben lid van de AMBO en daardoor ook lid van het AMBO koor. Oh, dat is leuk. Je zingt ook. En ik ben lid van het kerkkoor.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 Of zo'n vrouwbos. Wat nu passage heet, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Ja, dat wat leuk. Zin. En toen zijn we een groep op gaan richten. En we kregen het jeugdhuis in, mm -hmm. bruik, in Bruiklein. Van de Hervormde dus Kerk is Van de hervormde dat. Kerk. Ja. ja. Nou, we hadden gauw 30 leden. Op het ogenblik hebben we 50 leden. Zo, dat gaat snel. Want wanneer ja. is dat gestart dan? Nou, ik denk zeven uh, jaar geleden dan weer. Oh ja, wat leuk. Ja.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 Oh, dus ja. jullie hebben wel leuke uitstapjes. Dat dus... is nou één. keer ja. dan hè? Dit is ja, eenmalig. Ja, want uh, we hebben onze laatste spreker. Wat was dat nou? Nou ja, in ieder geval begin september weer met die uit het Ja, ik had iets gelezen in het kerkblad, meen ik, van, van uh, dat de laatste spreker. Die vertelde iets over, dachten jullie tenminste dat er over een kinderboerderij ja, of zoiets ja, gesproken ja, zou worden? Ja, nou, dat heb je gelijk. In, uh, de zorgboerderij, uh, geloof ik. Er iemand <laughs> van die vereniging, dat zo dan van uh, de kinderpostzegels. Zoiets hè? was dat, ja. Er werd me gevraagd of ik weer van wil worden, en dat wilde ik wel, want het ging over die boerderij. En toen had ik ook een mevrouw die daarover zou vertellen. Maar toen later, toen werd ik opgebeld, ja die mevrouw komt niet, er komt iemand anders.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 Is er een minimum en een maximum leeftijd Nee hoor, of niet? helemaal niet, oh. maar de meeste jonge vrouwen werken tegenwoordig. Ja dat is ook zo, Dus ja. want het is overdag, meen ik. Ja, uh, ja gunst, mijn zus is, ik zal een van de jongste wezen. die is uh, 70. Ja, nou maar wel heel goed hè, dat jullie dat dan doen, uh, dus vanaf 70 tot in de tachtig. bij hoor, dat ja. kan best. Ik, ik, ik zou die leeftijd daarna kunnen gaan, want uh, dat staat allemaal geregistreerd. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het zijn geen jonge bloemen meer. <laughs> jullie hebben in ieder geval een gezellige ochtend nou, op de woensdag. We hebben een fijne ochtend, ja. Ja. ja. En steeds een ander soort uh, spreker is ja. het? Ja, Leuk. En uh, jullie mochten het jeugdhuis van de kerk ervoor gebruiken. Ja, ja. En zijn er dan ook uh, christelijke vrouwen vanuit de kerk dan? Of, of, ja, er zitten van er alles en nog wat. En, uh, iedereen is welkom. Ja, het is voor iedereen open. Ja. En een dus gezellige ochtend. vrouwen, dus zijn... Uh, van onze eigen kerk, nog van vroeger, van de gereformeerde kerk. Ja, ook nog. Uh, buitenkerkelijke. En ze vinden het allemaal even gezellig. Dus, uh. Nou, dankjewel. Ja. Zijn majesteit kniel voor hem neer, want hij is waardig vol macht en heerlijkheid. Als hij spreekt boven de wateren, rode donder, vlamt er een vuur. Ontzagwekkend is zijn machtige stem. Hoor naar hem in dit heilig uur. We're fighting We ...met Cor Dees ...in het programma Het Laatste Uur. En uh, ja... Ik, ...cor vertel eens... Uh, ...ja, ik hoorde dat je ook gelovig bent zelf. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik, ik had al gelovige ouders. En ik werd naar... Uh, ...naar gestuurd... ...en ik had een Mijn vader was organist. Ik ging als kind vaak met hem mee. Daar vond ik hem prachtig om daar boven bij de dorp te zitten. Ja. En, uh, en wat ik helemaal mooi vond...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 Um, er was zelfs een mevrouw die aan uh, het spiritisme was geweest. En dat was soms als ik in de nachtdienst was. Het was wel eens angstig voor. Me gelukkig uh, kon ik bidden. Ja, want die dingen die zijn niet. Uh, die staan niet erbij dat je daar beter niet mee bezig kan nee, houden. Nee, maar ik, die he? mensen lagen daar. Ja, ja dat is en, dan dat wel moeilijk. Mee, en dan moet je ook niet mee bezighouden. Nee. Je, je moet wel weten wat je moet doen.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 ik deed ik wat dagdienst en uh, dat die mensen erg verdrietig waren en dan zei ik we moeten even bidden dat is altijd goed Ja. Dat ze werden rustig en, uh, mm -hmm. en ja ja denk je dat mensen ook kracht ervaren uit het gebed ja dat weet ik wel heel zeker ja ja het. ja ik heb ook wel eens iemand gehad die helemaal niet geloven was en die zei wil je alsjeblieft met me bidden mm -hmm. ja ja, dat, dat geeft veel mensen kracht en sterkte. Ja. En hoe ervaar je dat zelf in het dagelijks leven als je iets moeilijks hoort of meemaakt? Wat, hoe ga je ermee om? Uh, nou, soms denk ik wel eens bij het worden dat ik een beetje gemakzuchtig word. Maar dat is het niet. Het is meer van. Nou, laat het dan maar komen. Hmm. Wat er ook gebeurt, ik ben een godshand. Ja, dat is natuurlijk zekerheid. Ik heb de zekerheid en ik zie wat het is. En ik vind ook uh, bijvoorbeeld. Uh, toen, uh, toen Ajax had gewonnen. Van, ik heb niet naar die wedstrijd gekeken hoor. maar die orde is. Nou, die uitzinnigheid van al die mensen. en dan denk ik, als we vroeger stonden te evangeliseren in Utrecht. dat deed we wel bij zo'n winkelcentrum, ja, oh ja, ja. en dan ook wel zo'n we mooie liederen. en dat deed het Leger de Zijls ook. En dan werden we vaak uitgelachen.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 als een voetbal uh, Ja, bestrijd, en als jij uh, je handen klapt voor een ja. oude preek of zo, <laughs> dan kijken ze er aan. denken ze, hè? Ja. <laughs> Want in hervorm, de hervormde kerk zijn ze naar nou hem toegekomen, waarom doe jij je handen omhoog? Ik zeg Nou, als jij je Bijbel goed leest, dan weet je het waarom ik mijn handen omhoog doe. Dus ik zei: wil je wel vertellen hoor. Ja, ja, want dat staat in de Bijbel. Ja. Je bidt met de handen in de lucht. Hè? Ja, dat het hoeft kan. niet altijd ja. natuurlijk, maar dat hangt ook van wat voor lied je zingt. Ja, als je zegt van ik hecht mijn handen op en ik prijs je heer. Ja, ja of zo. <laughs> dat, dat hangt helemaal van het lied af wat je zingt. Want ja. de eren zegt God, dus is, uh, met kerst. En, ja, niet dat ik altijd met mijn handen omhoog sta en in mijn handen sta te klappen. Want dat, uh, dat kun je moeilijk doen. Dat is ook niet doen, zo, ja. Maar... Uh, maar het, het, u bedoelt meer het enthousiasme dat voor een voetbalclub, ja, ja. maar enthousiasme voor God. Dat, of in de kerk durven mensen niet altijd te uiten. Nee, nee. Dat Terwijl dat bedoel. toch wel heel Want veel rijkdom geeft in je leven. Dat is was gewoon uitzinnig. En dat zo ook ja. vaak die... En nu was het al in, in goede banen geleid, maar dat ze elkaar erom doodslaan, dat is toch iets verschrikkelijks. Ja, dat Daarom is toch. Dus Daar staat sport me ook vaak zo tegen. Mm hm. Ja, ja, dat is heel moeilijk tegenwoordig. Hè? Dat mensen met elkaar gaan vechten. Ja. De partijen van de voetbalclubs tegen elkaar. Heb je nog een, een boodschap voor die mensen? Ik las bijvoorbeeld ook laatst een verhaal over een, een hooligan. Heb je daarvan gehoord toevallig van Feyenoord? Die God heeft leren kennen. Ja, daar heb ik van gehoord. Ik denk, man, dat ben je, als jij gelukkig zijn. Bijzonder, hè? Nou, ik zeg wel eens tegen een vriendin. die, die dan wel niet van het volle evangelie is, maar er toch even veel van begrijpt. Dus zeg ik wel eens tegen, is ze beaamd dat als je met God leeft, mm -hmm. dan. Uh, dan hoef je ook. Dan, dat, dat is zo'n veilig gevoel. Ja, en het is ja. helemaal niet zo dat je als een vrome tut hola door het leven moet. Je moet juist zo vrolijk mogelijk zijn. Mm -hmm. En zo vrolijk mogelijk zijn, je hoeft niet altijd op te lachen en te, en te, en te gichelen, dat bedoel ik niet. Maar ja. Ja, ik heb ook wel eens mijn nadigheid. Uh, natuurlijk, ik mis mijn man al, al zes jaar. En uh, we hebben een van onze kinderen nogal wat uh, beleefd. Was hij, was hij er niet meer, dus dat moest ik toch alleen. Mm -hmm. en, uh, maar dan was God er altijd weer. Dus je kan echt je, je vreugde en je troost ook bij God vinden, ja, bedoel je? Ja hoor. Ja en dat hoor. zou je een ander ook toewensen? Ja, dat, dat, uh, dat zou ik ook een ja. ander gunnen, want dat is zo uh, heerlijk. Wenn ich auch fliehe, du bist mein Anker. Nah. Hm. Was ich auch denke, du weißt es schon.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 De tweede keer was dat ik mijn vader die ziek lag bij mijn tante. Dat was een zuster van. En wij woonden aan de overkant op het boerderijtje. En dat ik hem uh, wel terug ging zeggen en je moest om acht uur binnen zijn. En het was vreselijk mistig. En ik liep naar buiten en toen hoorde ik rage schreeuwen en toen vlogen de kogels me om mijn oren. En toen was de dronken Duitser die op mijn schoot. Ik ben toen weer bij mijn tante het huis ingevlucht. En dat was een kordate korda dame die draaide meteen de deur op slot. Maar hij schoot ook meteen oh, zo. En schreef. nou ja, toen is een oom die er ook was, die woonde ernaast. En die, die was er wel eens na nou achter, want dat, dat had toch niemand in de gaten. En die is toen achteruit gegaan naar de politie. Oh. En uh, zo zijn we toen bevrijd. Dus het was de tweede keer. En de derde keer zat ik bij een vriendin in de auto en ik zei: zei die auto aan de kramp. De zon scheen fel in die auto. Ah, ze is, uh, ik, ik red het wel, maar ze redde het niet. Dus, uh, in, ze, sloeg, ja, ze reed zo op de auto aan de overkant, reed oh. ze binnen. Er was maar één richtingsverkeer in die straat. Er stonden drie auto's en daar klapte ze achterop met een kleine Japanner. Maar die rukte al die auto's in elkaar hoor. En, en, en uh, ja, ik bleef gewoon bij kennis. Dus ik denk nou er is me niks gebeurd. En uh, er kwam iemand uh, achter de auto staan. Dames, dames, zo is het natuurlijk. Ze zei, nou bel mijn mama erop en zeg me maar dat ik goed aanspreekbaar ben. Maar ik moest toch naar het ziekenhuis, maar dan markeerde niks aan. Nee. Ja. En mijn vriendin ook niet. Maar het was toch wel uh, heel ernstig als je het goed beschouwt. Ja. Want toen zo. die klap gebeurde, ding, ja, ik konden gaan, ga je. Ik, ik ging dus niet. En toen heb ik gezegd, heer, als, als het weer zo ver komt, <lacht> laat me dan op een bed liggen. <lacht> ja. Dat klinkt wat veiliger bij alles wat gebeurt. Nou, <lacht> ja, dat, en dat heb ik gehad dus. Dus u uh, bent goed op, uh, door, goed door God beschermd, ervaart u in uw leven. En uh, ja. Ja, wa waarin ervaart u vandaag de dag Gods leiding in uw leven? Nou, ik heb natuurlijk zes jaar geleden mijn man verloren. En dat is heel plotseling gegaan. Waar je dus helemaal geen erger in hebt. En eerst zou je die man dood in je armen. En... Uh, uh, al, al, voor zijn dood werd onze zoon uh, ziek. Die is hoog begaafd en die werd helemaal uh, houden de bodem, uh, omdat, omdat zijn vader uh, natuurlijk stierf. Dat kon hij ook niet zo goed verwerken. En daar heb ik vijf jaar met die zoon, of vier jaar met die zoon, omgetopt. Ik kwam niet toe aan, aan ze zeggen, rouwverwerking ik weet niet hoe ik, hoe ik dat precies moet, moet verstaan en ze zei ook altijd je moet het een plaats geven nou ik denk de eerste beste die dat weer tegen me zegt je moet het een plaats geven die geef ik een zijn oren ja ge, in gedachten dan dat is moeilijk want ja. een plaats geven je man is er niet meer en je hoopt en je verwacht dat hij een betere plaats heeft dus dat hij hier ja, had tuurlijk, ja. en ik kan alleen maar dankbaar zijn voor die man en voor het dan leven dan? wat ik met hem gehad ja. heb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 uh, uh, dat je in vrijmoedigheid iets kan vragen. Hoe denk je dat, dat God tegen al die verschillende kerken en belevingen aankijkt? Nou, ik dacht dat Jezus er zei, opdat ze samen een zijn. Ik ja. vind, uh, het, is vaak dat, uh, dat het door mensen komt dat een zegt, nee het is zus en de ander zegt het is zo. Nou, ga naar een bijbelstudie waar het je uitgelegd wordt. Mm -hmm. Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, ja. hè? Verschillende ja. mensen ja, met verschillende dat ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, ik kan helemaal niet met een Bijbel op weg. En toen zei een nou: hofzuster, weet je wat jij moet doen? Je moet een kinderbijbel kopen en dan voor oudere kinderen. Dus ze zegt, lees die eerst maar eens. Ja, dat en leest lees ze het heel Dat is een, een het heel goed gedaan. idee. De ja. kinderbijbel legt het duidelijk en uit, hè? kan het he? onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie? Of vroeger uh, misschien, toen je Ja, toen we was. hebben iedere veertien dagen, ja, ik ben altijd naar Bijbelstudie ja, gehad. Okay. En we hebben nu iedere veertien dagen, en het is nu afgelopen het seizoen, met dominee Nicolai. Hebben oh, Bijbelstudie. Ja. ja, dat is de missionair werker van de protestantse kerk, hè, de hervormde kerk. Ja, hij is, uh, komt uit Afrika, hè, hij heeft ja. altijd studie gehad. En, ja, er worden ze zeker jongen gepensioneerd, dat heb ik vorig jaar als temp gezegd. Ik, uh, ik, ik dat niet, had het ook met dominee Verwijs gehad. Ja. En uh, ik mis het. Ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en. En nou uh, zijn ze begonnen geraakt. Nou, wat leuk. Ja. ja. En er komen er veel mensen? Is dat leuk? Groepje? Nou, onze. Uh, onze kavel zit vol. Je moet er af en toe stoelen <laughs> achter zetten, ja. Ja, ik, ik, ik uh, hoorde iets van tien of vijftien mensen wel eens. Ja, dat zal wel. Ja, dan zou ik ze moeten tellen even ja, en waar is dat dan in het jeugdzaaltje? Uh, in de koststory nee, van de kerk. Maar ja, als oh, de groep ja. groter wordt, zullen we wel naar het jeugdhuis moeten. Ja, dat is wel leuk ja. natuurlijk, als er groei komt. En komen er mensen van alleen van de protestantse kerk, of is iedereen welkom? Iedereen is welkom denk ik, maar het zijn wel allemaal mensen van de kerk, die soms ja. ook in de kerk zien zitten. Ja, ja. nou misschien gaat dat wel uitbreiden, dat de mensen die geïnteresseerd zijn misschien ook gaan komen. Je weet ja. maar nooit, nee. want dat is misschien ook een idee. Nee. Als mensen toch uh, iets meer van de Bijbel zouden willen weten, dat ze toch eens kunnen bellen naar uh, Dominee Verwijs om zich aan te melden voor de groep. Je weet ja. maar nooit. Nee, sorry. Je kan altijd nog een beginnersgroep beginnen ja. misschien. hè? Ja. Nou, Hartelijk bedankt voor dit interview en voor jouw ideeën. En ik wens je een hele fijne dag. Nou, dankjewel.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 ...van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De KNMI en de ANWB waarschuwen voor een zware ochtendspits. In de loop van de nacht en ochtend gaat er veel neerslag vallen... ...met name in het westen en zuidwesten. Bovendien is in de regio midden de basisschoolvakantie voorbij... Normaal staat er op een maandag in augustus zo'n 125 kilometer file. Maar dat wordt morgen volgens de AWB mogelijk wel 300 kilometer. VN-chef Ban Ki-moon zegt dat hij nog nooit zo'n grote ramp heeft gezien als de watersnood in Pakistan. Ban vroeg buitenlandse donoren om haast te maken met noodhulp, omdat er al mensen sterven van de honger. In de overstroomde gebieden zitten veel mensen al dagen te wachten op evacuatie per helikopter. Volgens de WN zijn er 14 miljoen Pakistanen in de problemen gekomen door de watersnood. De vroegere VVD-minister Voorhoever is niet blij met de poging van zijn partij en het CDA om samen te werken met de PVV. Op Radio 1 zei Voorhoeven vooral principiële bezwaren te hebben. Hij vindt het merkwaardig dat twee democratische partijen zich afhankelijk maken van een organisatie die niet democratisch is. Voorhoeven, die ook lid is van D66, gaf als voorbeeld het ontbreken van inspraak binnen de ledenloze PVV. Tsjechië en Slowakije zijn opnieuw getroffen door overstromingen. Bij een dambreuk in het noordwesten van Slowakije viel minstens één dode. Enkele mensen worden vermist. In Tsjechië zijn dorpen langs de oevers van de Nijse door het hoge water getroffen. Vorige week waren er ook al overstromingen in Tsjechië, Duitsland en Polen. Daarbij vielen toen tien doden. In het Groningse plaatsje Gaarkeuken is een binnenvaartschip tegen de deuren van een sluis gevaren. De schipper maakte een verkeerde inschatting. De sluisdeuren moeten meteen weer worden vervangen. En tot het zover is, is het verkeer op het Van Starkenborg kanaal gestremd. Bij de Irakse havenstad Basra hebben gewapende mannen vorige week de bemanningsleden van vier vrachtschepen overvallen. De Amerikaanse marine patrouilleert in het gebied en noemt de overvallen uitzonderlijk. De dieven namen mobieltjes, computers en geld mee. Het weer op veel plaatsen regen. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt en bijen.